Verjaardagsfeest Een hoorspel van Horst Pilau Vertaald door W. Wielakberg Regie Ad Leukler En hier is de verjaardagstafel Schitterend En met zoveel liefde gedaan Sigaren Ja, zei mij ...van dokter Zadelman. Oh, en natuurlijk Calvador. <laughs> ja, maar die heeft Ferens al voor een markt ontdekt. Dat kun je gerust in je krant schrijven, Plata. Een de patiënt. Oh, ja. En kijk eens, een plaat van Jules. Historische opname van 1921 tot 1930. Ach, die wel Ferens al zo lang hebben... Guno, Puccini, Giordano. Allemaal van mijn goede Wabra. Allemaal erg een persoonlijke cadeau. Nou oh, ja, kind. Er is hier niemand die Ferens niet al minstens twintig jaar oh. kent. Ja, dat is waar. Zijn vijfenzestigste? Nee, toch? Ja, zijn vijfenzestigste, dokter Zarelman. U dacht hoogste zijn zestigste? Ja, hij gaat altijd iets jongs. Iets <laughs> ja. jeugdigs. Zijn melodieën zullen nog lang jong blijven. Die houden van waarde. Die blijven leven. Ja, ja, onze laatste uitzending met Ferenc, melodieën, al de 74 Ja, dat is het bewijs. Die uitzending was overigens een meesterlijke productie van Ronald. En in kleur. Ja, maar wij doen alles in kleur. In de showsector tenminste. Oh, Roland. Hij wordt steeds magerder, hè? Laten we hopen dat het niet kwaadwaardig is. Heren Ah, aardbeet. Heeft bedankt. Meneer Roland. Wij zien u zelden bij ons? Ik ben bezig met een televisieoptreden in Stuttgart. Bij de concurrentie. Pardon. <laughs> ja, als het mogelijk was, zouden we meteen beslag op u leggen, verleerde meester. Maar onze bescheiden zijn tijd niet meer. Als 11% zender kun je geen grote sprongen maken. Arvid, heb je Gertie in Stuttgart gezien? Is ze nog met haar man? Gertie was nooit met haar man, Lothar. Oh. Moet je de goed van het doen. Ja, eigenlijk had ze hier ook moeten zijn. Op Verensch verjaardag. Gertie is nog aan het filmen. Maar verder zijn ze er allemaal. Allemaal vrienden van Verensch. Verensch heeft alleen maar vrienden. Alleen maar vrienden. En dat wil wat zeggen. Ja, maar ik mis Leo. Is Leo er al? Leo... Leo is een half jaar geleden gestorven. Heb je dat niet gelezen, Avid? Het heeft zelfs in een krant gestaan. Is Leo dood? God nog toe. Hij zat zo lekker in de nasynchronisatie. Leo had dat koude buffet moeten zien... Hebben jullie het buffet al gezien? Nee, nee, nog niet. Iliya en ik zijn net gekomen. Jullie moeten gaan kijken voordat jullie het startschot geeft. Een gedicht. Oh ja? Ach, nee, nee, nee. Een veel een sprutner melodie. Ja, ja. Apropos dokter Tremelman. Wij moeten het nog over dat project hebben. Natuurlijk, bring maar Ik zou het over jou de agent willen ja, in de Twee pagina's. Misschien de binnenpagina's. Oh, voor de binnenpagina's doe ik alles, later. Waar? Ja, ja. jullie, ja. ja. ja. ja. jullie hebben het huis hier toch nog. Een... Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nog is goed. Ja. Wat denk je eigenlijk van later? Dat, dat is gewoon een kwestie van loyaliteit. Ja. <laughs> we hebben wel eens gepraat over verkoop, maar het huis is gewoon te duur geworden. Alles wat we erin hebben geïnvesteerd. Goed, dan, dan doen we het bij jullie thuis. Maar je bent huis nooit bereikt. Je vliegt zeker voortdurend heen en weer. Ja, ja, ja, ja. Verschrikkelijk. Een ramp. Eigenlijk zou je in München moeten wonen en in Berlijn parkeren. Dat zou ideaal zijn. Jullie huis daar... Daar moet je niet over schrijven. Oh, nee, nee. Natuurlijk niet. Wij zijn hier thuis. De doek van Les Ori hangt hier. En de Dix en de hoogver. Heel bewust laten... Hij... Zo denkt niet iedereen erover. <laughs> nou ja... Grunewald of Groenwald, wat is eigenlijk het voorstellen? Wat oh, laat dan klinken? Oh, ja. Natuurlijk is het een dure klap, maar... Nee, nee, nee, nee. Als het de buurt misgaat, zou ja, ik ja. ook graag met een blotkoppeltje opzij ja, staan, hè? Ja, dat ja, dat ja, maar... oh, nee, meneer. Ja, maar dan... ja, we nemen die kwalijk. Tilly, ik wou vroeger komen, maar Haasje heeft gehoord. Zo erg is het niet. Alleen een rode keel, dat oh. gaat zo weer over. Ik heb mijn zet veel gegeven toen is de temperatuur al gezakt. Ik scherp jullie dat te praten. Dat is Cornelia Medes. Oh. Misschien weet u nog, de ene modiste in Halladolly. Heel lief, wordt nog wel eens wat. En wat heeft ze? Ferenc heeft dus een song voor haar geschreven voor een reclamespot van een loterij voor bejaarden. bij die gelegenheid hebben ze nog iets geproduceerd. Haasje, inmiddels zes jaar oud. En nou komt ze hier op z'n verjaardag. Maar waarom niet? Tilly houdt van het kind. Waarom zou ze ruzie maken? Ferentje ja. en gentili. ze hebben zich menselijk gesproken altijd onberispelijk gedragen. Een voorbeeldig huwelijk, echt waar. Nou ja, maar als Tilly haar man ook zou uitnoodigen dus is, Nou, Dan zou ze het stadion moeten afvuren. Dat is te duur met zo'n buffet. Ja. Ja, ja. <laughs> Eigenlijk uh, Janos, maar ze noemen hem allemaal... Al Haasje. Hoe oud? Vijf jaar. Ik hoor neerjaar. 23. 23, 18, oh Och, die Verhentje. Nou ja, dat is toch te begrijpen, hè? We kijken Cornelia maar eens goed. Toen was ze misschien nog mooier. Nou ja, maar waarom meteen een kind? Als Verhentje iets deed, dan deed hij het goed. Ja, waarom ook niet als je van kinderen houdt? Die jongen zal het later goed krijgen. Door de roos is bij de chemie. Kijk, Ronald en Straten. Nou, dan zal het wel al beginnen. Ik heb honger. Zeg, ik geloof dat uh, Ralf Bruckner er nog niet is? Oh, ik weet helemaal niet of Ralf Bruckner wel komt. Hij zondert zich altijd af. Hij en zijn vader. Ah, altijd ruzie. Ja, wat doet hij eigenlijk? Hij studeert. Geen minotapene. Ik had graag gewild dat hij bij mij in de uitgeverij kwam, maar... Uh, het was een voorstel van Ferenc. Maar Ralf wel niet. En hoe oud is hij nu? 29. Betrouwd? Nee, maar hij heeft een vriendin. Ah, wie is dat dan wel? Een student, uh, dat ken je toch niet. Vreemd? Oh, daar uh, kunnen we wel wat zeggen, geloof <coughs> Ja. Lieve, lieve gasten. Ik ben zo blij dat jullie hier allemaal zijn. Dat jullie allemaal op Ferens 65e verjaardag gekomen bent. Ik, ik dank jullie. Ik zie iedereen van wie ik evenveel hou als Ferens van Zout, Onze trouwe Wabra, vanuitgeverij de drieklank... Dr. Zadelman, programmeleider van de televisie. <kwijnt> Arvet en Eliane die, nou ja, voor zover ik weet nog nooit de verjaardag van Ferens hebben overgeslagen. <kwijnt> ja, ja, ja, ja. Avond is er zelfs speciaal uit Hongkong, waar hij aan het filmen was voor komen overklimmen. Uit Bangkok, Tilly. Ja, eh, dat zeg ik toch, Avond. En de directeur Straat werkt 40 maanden, onze goede oude tekstschrijver. Ik geloof dat Verlens 400 liedjes van hem op muziek heeft gezet. 600, meer dan 600. Oh, ja, ja, ja, ja. zorg wel dat hij niet tekort komt. En verder, Ronald Quirin. Die in elke Ronald Clearing Show een nummer van Ferens inbouwt. En daarmee bewijst dat Ferens de aansluiting met de nieuwe tijd niet heeft gemist En ook de jeugd nog iets te zeggen heeft. En natuurlijk ons jonge talent Cornelia Mewes. En Sata Oods met Ferens vast al op een heel zondersblad vol interviews heeft gemaakt. Als je ze allemaal welke optelt. En Kai Broadwolf. Nou ja, voor kom ik straks nog wel terug, Kai. Oh, dat is zo drijvend, Oh, ik weet hoe ik het bedoel. Ach ja, een 65ste verjaardag is dat geen dag om feest te vieren. Ongetwijfeld, uur. Ja, Barbara heeft gelijk. Het is een dag om feest te vieren. Sinds de dag dat ik bij Ferens zijn eerste grijze haartje ontdekte, laat ik hem zo oud zijn als hij is. En als hij 65 wordt, dan is dat een dag om terug te kijken, om terug te zien. Op een leven vol muziek. Op een leven met ja. Dank je, Wabra. Oh ja, en Arafien Verens op zijn vijftiende is begonnen te componeren. Is dit meteen zijn 50 jarig jubileum als muzikus? Oh, ja. Ja, ja, daar kan ook geen krant dan voorbij gaan. Wij brengen het over het Piekel om. Hoe dat dankje. En de stad van Nuremberg brengt vandaag zijn Messina. Taurmina. En nu, lieve vrienden, vieren wij Ferrens' verjaardag zoals ik het zelf had gewild. Niet een uurtje in de wagen of een bootje op zee. Geen vlucht. Oh, nee, nee, dat... Ach, Ferens heeft altijd genoeg persoonlijkheid gehad om zich te laten eren. En alleen iemand met een grote persoonlijkheid heeft daartoe de moed. Ik, eh, ik hoop dat iedereen champagne heeft. Nee, het het, nee. Oh, neem me niet kwalijk. Jana. Zo, en nu wil ik zeggen, Ferens, op je 65ste verjaardag. Ferens, Brückner, proost! Proost! Happy birthday to happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Nu moet ik ook iets zeggen. Het moet gezegd worden, hoewel Ferens niet van vleierij houdt. Wat is het geheim van Ferens' succes? Hij is een goede componist. Maar dat is niet alles. Nee, nee, er moet nog iets bij komen. Hebben jullie wel eens opgemerkt dat in Ferens' musicals en operettes altijd een sympathiek figuur de hoofdrol heeft? Ja, dat er praktisch geen onsympathieke mensen in voorkomen. Mm -hmm. Verensch Brukner zet nooit masochisten, sadisten, sadomasochisten op de planken. Hij verheerlijkt geen Marihuana Wolkers, geen lusmoordenaars en geen mensen die niet op de basis van de parlementaire democratie staan. Ja, ja, Bij Ferenc mogen alleen goede mensen zingen. Mensen die goed zijn met wie hij zich kan identificeren. Ja, daar houden bepaalde mensen niet van, dat weet ik wel. Maar Verens heeft zich nooit om de kritiek bekommerd. Zijn publiek was voor hem het belangrijkste. En Verens is iemand die de populariteit niet zoekt. Hij heeft niet alleen zogenaamde lichte muziek gecomponeerd... ...die toch eigenlijk het allermoeilijkste is, nee. In zijn bureau la liggen ook twee symfonieën. Een oratorium, een sonate voor kamerorkest en zijn suite Oost en West, die een scherp licht werpt op de rampzalige deling. En ik zie Ferenc zondags aan het orgel van de Sint Thomas. Ja, elke zondag, als hij niet weg moet. Ja, dat was de componist, Ferenc Bruckner. Anderen van zijn leeftijd zijn passé. Tragisch, maar waar. Ferenc Bruckner niet. Ik heb eens opgeschreven hoe vaak zijn melodieën het vorige jaar werden gespeeld. 1200 maal voor de radio, 28 maal voor de televisie... ...en 31.000 uitvoeringen in etablissementen, concertzalen enzovoort. Zes muzikale werken werden 113 maal door Schouwburgen op het programma genomen. En dat is veel. Maar eigenlijk moest het veel meer zijn. Zeer juist, Arvid Maar dat is een ander chapitel. Nu gaan we zijn verjaardag vieren en vrolijk zijn. Het buffet wacht. Maar eerst komt er nog een verrassing, die wacht jullie. Ja, ja, mijn lieve vrienden. En om al meteen met de deur in huis te vallen. Kai wolf. En nou, ik hoef jullie kei niet voor te stellen. Het traject van de façade van de nieuwe opera. Zijn keten, dors, busten. Zijn, ach, wat weten we immers allemaal. Kai heeft een portret van Verens geschilderd. Oh ja. Kai, wat ben jij toe? zeggen? ze iets. Ja, wat, wat, wat, wat moet ik zeggen, Jullie? Het is 40 bij 60 groter. Het is geschilderd met olie of linnen. En ik hoop dat Verens herkenbaar. is. <laughs> dat is niet. Vieskijen. We hebben zelfs dus een schilderij voor hem laten spreken. toen willen jullie allemaal even omdraaien. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> Mooi. Oh, nou moeten we nog iemand hebben die het onthult. Ja. Jij, ja. Willy? Ja. Of nee, ja. ja. ik niet. Ja. Arvid, als alle vriend. Ja. Nou, zeg, hoe kom je daar dan nou bij? Ja. Uh, nou, dan uh, Cornelia. Ik? Ja. Oh, nee, alsjeblieft. Jawel, kind, jij. Ver schilderij wordt onthuld door een jong meisje. Door dit jonge meisje. Dat vind ik heerlijk. Een uitstekend idee. Tilly. is Tilly. je juffrouw Mewis, doe uw pleeg. Wij willen het schilderij zien. Wij willen het schilderij zien. Alsjeblieft, juffrouw Mewis. Nou. Goed dan. Ja? Ah. Uh. Oh, oh, oh, oh. oh. Wat zeggen jullie ervan? Verreins. Grote god, Tilly. Verreins, precies Verreins. Dr. Zadelman. Schitterend. Die rimpels om de ogen. Dat is typisch. Typisch Verreinsbruglo. Meesterlijk. Alsof hij leeft. Uh, hebt u dat schilderij echt pas nu geschilderd, meneer Broodwolf? Kijk, hoe heb je dat gedaan? Vier jaar later. Hatje. Ik had helemaal niets, ik had geen foto, ik had geen schilderij. Ik, ik heb Verens van, van binnenuit geschilderd. Uit mijn geheugen. Jezus nog aan toe, we hebben vaak genoeg samen gezopen. Dan, dan heb je ze allemaal in je hoofd. Precies. Onverwoestbaar, scherp omlijnd. Ik had Verens voor me. En als hij bij het schilderen over mijn schouder had gekeken. Dan zou die hebben geknugd van plezier. Nou, dat noemen kritiek uit eerste hand. Nee, echt, nu hebben we het feestvarken ook in nature voor ons. Hier, Lothar. Zijn favoriete merk? Ja, hij ja, loopt er een beetje mee rond. Als ik die lucht raak, is het net een ver en is. Misschien wel in de kamer hiernaast. Dat zal ik doen. Ik zal zo walmen dat je hem in de rookwolken ziet. Prachtig. Verans moet bij ons zijn. Vooral nu, op zijn verjaardag. Dat het vier jaar geleden is. Onbegrijpelijk. Tilly is nauwelijks veranderd. Ja, het is bijna vier jaar geleden. Drie weken voor zijn verjaardag is, verens. Ik weet nog dat er net op die dag een uitzending van hem in het voorprogramma liep. Hij heeft hem niet meer gezien. Godzijdank. Hoezo? Omdat hij afschuwelijk gebracht werd. Onvoorstelbaar. En op de lijst dringen ze 4 met een zet. Zijn we waarom mee, dat? Jullie? Nee, nee, nee, dat was. Er ging in de als niet meer man Ik ben alleen maar blij dat wij het niet waren. Dan. Dat was maandags. En vrijdag is de begrafenis. Een mooie begrafenis. De grote kapel was te klein. De herfst begon. De zon scheen tussen de dennen van het kerkhof in het bos. Dominee Heckel heeft de plechtigheid geleid. Is hij ja. eigenlijk al dood? Nee, nee, gepensioneerd. Maar hij doet ja. nog wel begrafenissen als het zo komt. Als je het nummer wilt hebben. Oh, oh, oh nee. <laughs> Afkloppen. <laughs> ja, ik herinner me alles nog. Tilly roerloos, Beerst, majestuus... Je merkte niet hoe ze leed. De straten speelden nog net klaar om erbij te zijn. Hij kwam uit Zuri. Linia rechter van het vliegveld. Mm, ik weet ook alles nog. Juliane droeg een bijzonder mooie paarse jurk. Die paste bij de denmen. Met pofmouwen en, en rusjes aan de rok. Doorgestikt op de borst. En een fichu. Ja, lieve. Ik heb hem daarna nooit meer gedragen. En Arvid sprak. Ja. Een prachtige redenvoering, meneer Roland. Fantastisch. Nou ja... ja. Als vriend, dat spreekt er vanzelf. Hè? Ja, ja, ja, dat was een mooie redenvoering van meneer Hoeland. Je werd er treurig van en, en te gelijk. Eigen verrens opgeroepen in levende ja. lijven. Precies als Kai wolf. met zijn schilderijen. Ja. Jammer dat die redenvoering niet op band is opgenomen. Hè? Op een cassette? Hè? Dat is wel praktisch om die dat ja. eerst in te stellen. Eigenlijk zou Aarhus die redenvoering nog eens moeten houden, Wanneer... Ja. Wij Nu? Hier? Ja. Ja, ja, ja. Er bestaat eigenlijk geen passende gelegenheid dan verjaardag. Oh ja, dat moet ik doen, meneer Roland. je alsjeblieft. Jullie zitten me nu allemaal te dwingen. Ja, ja, ja. Ik weet toch helemaal niet of ik die redenvoering nog wel weet. Oh, weet Die weet je best. Ik ken je toch. Nou, uh, goed dan voor Tilly. Voor jullie allemaal. Ja, ik wil mee, ik moet... Uh, Alleen even concentreren. Stil. Zijn. Het moet net zo stil zijn als toen. Lieve Verens. Dit is geen afscheid. Wat betekent het eigenlijk dat je ons verlaat? Je blijft toch bij ons. Honderdvoudig. Duizendvoudig. Je muziek zal ons begeleiden. ...tot wij je volgen. Eén draai aan de knop van de autoradio... een Ferenc Brugner melodie brengt ons een groet. Wij staan op straat. Een jong meisje met lange benen komt voorbij. Ze neuriet een liedje dat jij hebt gecomponeerd. We duwen de deur van een bedompte volgerookte trieste kroeg open. Vertrouwde klanken leiden de hopelozen... ...die het ene glas je na het andere door hun keel gaat gieten... Uit hun smerige wereld. Ook al duurt het maar drie minuten en vijftig seconden. Oh god. Dat is zijn reden voor. Woord voor woord. Oh, voortelijk Ditmaal schrijf het op. Mijn veerens, Wat is het bijzondere. Geheimzinnige. Stralende aan jouw muziek. Dat in elke maat troost zet. Onverwoestbare blijdschap. Duizend maten. Vol tak. Warmte, menselijkheid, ja, jij was componist en mens, maar voor alles mens. Jij kon niet kwetsen en niet verwoesten. Je kon niemand pijn doen, zelfs niet het kleinste onooglijke dier. Weet je nog, Veerlentje, hoe ik op de weg tussen Lozone en Intranja met mijn hoofd tegen de voorruit van je auto sloeg en een fikse buil op mijn voorhoofd kreeg, ...omdat jij remde voor een hakkerdis... ...die over de stoffige straat glikte. Ja, ja, ja, ja. Apropos, dat remmen van jou... ...heeft me een film van twintig draaidagen gekost... ...maar, dat had ik er graag voor. Je menselijkheid. Het feit dat je niets kapot kon maken... ...was met die builwaard... ...die Godzijdank weer is weggetrokken. Ja, Verens, zo was jij... Ja, God, Tim, moet hij ophouden. Het is te veel voor je. Nee, hij moet doorgaan. Ik hou het wel vol. Hallo, Veren. Waarheen moeten we je vleugels sturen? Ach, ik geloof dat er daar waar jij bent vleugels genoeg zijn. Wat heb jij verder nog nodig? Je dirigeerstok? Je muziekpapier en je scherp geslepen potloden? Is er een spelkaart in je nieuwe domicil? Misschien... Alleen de voetbalmatches zul je wel missen. Die zullen daar wel niet worden uitgezonden. Ferengs, ik geloof niet dat ik het boek van je leven hoef open te slaan. Wij kennen het allemaal. De concertpianist van dertien jaar die zoveel beloofde. De studietijd vol ontberingen toen een biljet van duizend mark ongelooflijk veel geld was. Toen je eerste geluidsfilm en tenslotte de operette... Ik, jij en hij, ja, ja. waarmee je er meteen was. Dat weten we allemaal. Niet alleen de 150 mensen die hier dicht op één gepakt staan en zitten, maar ook al je bewonderaars daarbuiten buiten, om ons heen, overal. De glazen wand van de kapel, de zonnestralen tussen de benen van het kerkhof, herfstbladeren, een eekhoortje. Ik kijk ook naar buiten, Eliane. Verens ik moet nog iets heel persoonlijk zeggen. Het kan niet anders. Ik denk er op dit ogenblik aan hoe nauw het lot ons verbonden heeft. Is het werkelijk waar dat wij eens de ringen gewisseld hebben? Ik met Tilly. Jij met Ilian. Dat we met z'n vieren goede vrienden waren die er geen vermoeden van hadden hoe het zou gaan. Vrolijk, onbezwaagd, alleen een klein beetje onrustig als we elkaar aankeken. En toen die reis naar Tenerife, die onze toekomst zou beslissen, midden in de winter. Het was voor ons vieren zomer in december. Bruin, gebrand, onbezwaard. We vierden kerstmis in bikini en shorts, daar in Saint-Elme. En de golven van de Atlantische Oceaan speelden om onze voeten. We lazen onder een wolkeloze hemel... bij een temperatuur van 30 graden... de boeken die we hadden meegenomen. Zo heet was het ook weer niet. Nou, nou. Ik las in mijn stifter... de vlokken vielen steeds dichter... en na korte tijd... behoefden ze de sneeuw niet meer op te zoeken... om er door te waden... want hij lag zo dicht... dat ze hem overal zacht onder hun voeten voelden. Bergkristal. Ja. Welk een stoutmoedige... Vreemde literatuur in dit landschap waar het eeuwig voorjaar is, verhit door Afrikaanse gloed. Ja, en toen de beslissende trip, de wandeling naar de Humboldtheuvel, die historische miradeur Humboldt. Toen wij neerkeken op de schoonheid van het landschap beneden ons, vonden onze blikken, onze handen elkaar, anders dan gewoonlijk. De schellen vielen ons van de ogen. Zo is het nog juister, nog beter. Wij blijven met z'n vieren... maar we horen niet zus bij elkaar. Maar zo. Het noodzakelijke scheiden en hertrouwen werd ver afgewerkt... zonder een kwaad woord, zonder eisen... die mensen van elkaar vervreemden. Onopvallend, eenvoudig. Wij waren elkaars getuigen. Oh, Onvergetelijke, Ik wil daarmee zeggen... Veerensch, Tilly is niet alleen. Ze heeft ons nog. Maak je niet ongerust, Veerensch. Je hebt voor de toekomst gezorgd door je werk, dat op de repertoires, op de radio- en televisieprogramma's staat en zal blijven staan. Wij zeggen niet adieu, Veerensch, maar het gaat je goed. Tot ziens. Zoals jij het in je Evergreen met de woorden van Bert Vierzigman heb verklankt en immer gibt es een nächstes maal Dank je, Arter. Dat was een geschenk. Ellie, ik, ik moet je ook een kus geven, Arvid. Mag ik u de hand geven, meneer Van? Ik. Het was ontroerend. Dank u. Het was fantastisch, Arvid. Ik, ik ben echt. Rock in de keel moet even bijkomen. Ik was helemaal niet voorbereid. En die verlichting hier. Maar jullie hebben me allemaal geholpen. Het was de mooiste grafreden die ik ooit gehoord heb. Daarmee vergeleken is mijn schilderij werkelijk. Ja, ben je malkaai. bijzonder je niet. Jouw schilderij blijft. Dupper, dat is formidabel. Ja, ja. ja, maar nu kinderen, het is tenslotte een verjaardagsfeest. Tens doet er aan mee en het zou niet in zijn geest zijn. Nou, nu kunnen we eigenlijk de deur wel open doen. Ja, nou, alsjeblieft. Dit oh, macht, jij nou ja, ja. Wel, Billy. Ja, ja. Billy, ditmaal heb je jezelf overtroffen. Is dat van Wächtenouwer of van Blok? He, die praagse Blok. Fantastisch. <laughs> Werkelijk fantastisch. Oh, wat moet ik zeggen, ja. Dini? Wat zeg jij nou, ik, ik heb het allemaal laten doen volgens de sterren smaak. Dat begrijpen jullie toch wel op een dag als vandaag? Kijk het middenstuk van Verse Salm. Gegailleerd met kreeften, staartje, kippensla, à la princesse. Oh, daar is het ons gek op. Dat is een jonge kapoen, gevuld met truffels. En de geladieerde reebout, wilde zwijnenrug, Hubertus. Dat maakt hij altijd zelf als hij tijd heeft. Nee, niet Nee, nee, nee, die komt vandaag niet. Eet smakelijk, eet smakelijk, allemaal. Dankjewel. is het aan weinig, Lothar. Ik ben dan dat het weinig is. Tja. Deze verjaardag brengt man een de grens op. Na vier jaar brengt Dema aan minder op, Lothar. Dat is normaal. Maar het kan veranderd worden. Uh, dokter Zagerman, dat u tevreden? Kostelijk, mevrouw Rukjan. Ik geef zowel mijn ogen als mijn verhemelde de kost. En dan de gedachte dat onze verheerde Fer en Prukker dat allemaal zo graag had. Hè. Fantastisch. Huh? Ik wou dat ik Ferenc in alle opzichten zo veel plezier zou kunnen doen. Betty, ik begrijp niet helemaal. Ik beheer zijn werk, dokter Tsariman. Naast de uitgeverij natuurlijk. Ja. En ik ben teleurgesteld. Door de verwaarlozing van diegenen die ervoor verantwoordelijk zijn. Ja, ja, zeker. Een pijnlijke ongeïnteresseerdheid. Nou, wat ons betreft. Ik uh, weet het. Oh, de Echt, Dat is al een half jaar geleden. Nou ja. De uitzending had weliswaar 74% kijkdichtheid, maar niet meer dan plus 2 waardering. Ja. Dat is weinig. En vrij niet de loslichting van de infratest. Ja. En waarom maar plus 2? Als op de andere zender op hetzelfde ogenblik een voetbalwedstrijd wordt uitgezonden, dan reageren de kijkers die van hun vrouwen niet mogen omschakelen negatief. En ja. dat is geen maatstaf voor de populariteit van Dernstadt, dat we ja, Natuurlijk, natuurlijk. Er zijn veel factoren. Het feit blijft. Aan de radio? Is me daar ook aangewezen op enquêtes? Als ik rijd en muziek hoor. dan staat nooit meer een liedje van Ferns bij. Dat ligt natuurlijk niet aan de beschikkingen van Boven. Die weten. Dat doen de programmamakers zelf. En die hebben andere uitgangspunten. Ja, die kan ik. Lieve vrouw ja. Maar juist in deze sector proberen we bijzonder correct te zijn. Oh, u weet toch zelf het beste hoe de verplichtingen en belangen vervloeien. Veranderen bedoel ik, hè? Ik bedoel dat de muziekprogramma's volgens andere maatstaven worden beoordeeld. Het gaat toch om de jeugd. Hm? Alles knielt voor de jeugd. En Ferrens is modern. In een goed arrangement wordt hij ook door de kinderen van zestien geaccepteerd. Zijn muziek bij de weerkaart en elk kind. Dat weet u toch? <laughs> ik vind het fascinerend hoe u als zijn vrouw zijn werk op die och, manier... Oh nee... Heb ik me boos gemaakt? me niet kwalijk, dokter maar. Ik weet welke verplichtingen wij tegenover de kunstenaar en meetwerker FB hebben. Hè. Daar kunt u van op. Dat weet ik, dokter. Bovendien is er nog een groot project in de maak. Zijn laatste operator. Dat weet ik, ja. Jetset. En na vier jaar nog nooit opgevoerd. Dat mag je nooit weten. Hartstikke gespoed, nietwaar? We hadden eigenlijk aan een, een telerecording gedacht. Uh, nou, als het kunstlertheater mee doet, oh, wat gelukkig dat meneer Straten hier is. Hendrik, heb je een ogenblikje tijd voor ons? O, oh ja, natuurlijk. Zeg, die soep... Indische die is... kippensoep. Oh, die is heerlijk. Kom hier eens in je slaap weg, natuurlijk. Veren zou eigenlijk elk half jaar jarig moeten zijn. Ja, het is fijn dat we eindelijk eens allemaal bij elkaar zijn. Ja. Oh, dat is niet zo eenvoudig. Hendrik, eh, we hadden het net over Jetset. Oh, Jetset? Ja, dat is een duur stuk. Oh, dat zeg jij van elk stuk. Jetset gaat mij mogelijk in te boven, Tilly. Het is een flottige stuk voor drie personen. Maar de mensen willen wat zien. Een hoop vertoon is weer in de mode. Luxe. Ja, dat kan een gesubsidieerd gezelschap zijn voor oorloven, maar, maar, wij. Wat je in een stuk steekt, haal je er ook weer uit. Hè? Ja, maar er bestaat een grens rond het budget. Ik kan de prijzen niet verhogen. Dan blijven de mensen weg. Je kent de situatie in het toneel, toch? Ik kan het publiek geen kleine bezetting voorzetten. Verens heeft voor een groot orkest gecomponeerd. En als de televisie meedoet? De televisie garandeert wel geen kloppende balans. Het orkest, zoals ik al ja, zei. Ja, maar uh, daar valt over te praten, meneer Straten. Kijk, als wij onze mensen tot de tele-recording... Hmm? ...dan zou het dus zo te zeggen een soort repetitie voor ons zijn, nietwaar? Ja? Dan zou u de eerste dertig opvoeringen een orkest hebben zonder dat het iets kost. Ja, daar valt inderdaad over te praten. Mm -hmm. Als de televisie nog iets meer zou doen en... Uh, ...ja, ook de kostuum zou bekosten. Dat zit dat er toch sowieso bij jullie in. Dat belast jullie budget voor de tele toch niet? Kijk, ja, maar daar kan ik natuurlijk niet alleen over beslissen. Nee, nee. natuurlijk niet. De we is rustig over praten, alles is goed bekijken. En weet u, met de normale prijs voor een toneel op vooren kom ik er niet. Grote ensemble, vier decorwisselingen, de aangebouwde klipper. Ja, maar kijk, ik kan me natuurlijk niet vastleggen, hè. Wat hangt van het budget af dat de afdeling nog over heeft? Oh, ik sta er niet negatief tegenover, begrijpt u dat wel. Een uitzending betekent altijd publicity voor ons samen. Als hij niet te vroeg komt. Wat bedoelt u met te vroeg? Nou, het stuk mag in geen geval worden uitgezonden. Voor de serieopvoering is afgelopen. Dat, dat moet in het contract staan. Ja, en als het stuk 400 maal gespeeld wordt? O, dat moet ik toch wel even vlug afkloppen. Nou ja, iets meer dan een, dan een jaar. Zou dat zo erg zijn? 400 maal, dat is meer dan een jaar. Wanneer zou het kunnen uitkomen? Nou, eh... Februari, dat zou het beste zijn. Ja, ziet u wel. Dan zou de uitzending midden in de zomer van volgend jaar vallen. Mm -hmm. Zomertijd, dat is herhalingstijd. Ja. We kunnen zo'n duur stuk niet in juli erin smijten... wanneer iedereen die televisie heeft probeert over de Brenner te komen. In het tijdstip van de uitzending zal zo'n project toch zeker niet mislukken. Ja, dat is heel belangrijk. Maar ja, er zijn nog meer dingen. De bezetting bijvoorbeeld. Oh, een dacht aan Arvid en Eliane. Ja, maar wanneer... Vijf of zes jaar geleden, dacht die Jansen. Intussen zijn alleen de rollen die oude geworden. Hendrik. Onder ons gezegde gezwegen... Het is al een risico als ze één van de twee nemen. En allebei tegelijk. Dus vergif voor de kassa. Je weet het nog niet. Arvid en Eliane hebben nog altijd fans. Voor hun fans zou één matinee ruim van zijn. Dokter ik Nou ja, kijk eens. Op. Er zijn nog andere rollen in het stuk die met die idolen van het publiek bezet kunnen worden. Maar wij zouden ons ook wel iets attractievers kunnen voorstellen dan onze seniorsterren. Oh, nou ja, dan. Ik bedoel, ik heb het nooit als voorwaarde beschouwd. Natuurlijk kunnen er nog andere worden genomen. Dat zou zelfs beter zijn. Vooral wat Iliane betreft. Mm. Och, misschien was ik te sentimenteel. Hm, ja, en, en de regie? Ja, daarover zou wel geen verschil van mening bestaan. gelukkig dat ik Ronald toch onder contract heb. Hij zou op het ogenblik een dubbele kosten. Voor dit stuk moeten we de beste man hebben die er bestaat. Dit stuk kan zelfs door een slechte regisseur niet verpest worden. Maar ja, wanneer Ronald het doet, is het beter. Ja, meneer in Ja. Wat is het? We hadden het net over u. Oh, ik hoop dat ik er niet al te slecht af kwam. U? Nooit. Zij hoe lang bent u al voor geboekt? Twee jaar? Drie? Ik zou zeggen tot eind volgend jaar. Alleen januari staat nog niet vast. Daar hè? gaat het dan net om. We hadden het over Jet set. Dus toch. Bij jou is het laatste stuk van mijn man in de beste handen, Ronald. Oh. Maar dan moeten we het eerst over de bewerking hebben. Want zo kunnen we dat ding niet brengen. Hoe oh, vind je? Ik vind een bewerking ook nodig, Teddy. En u, dokter Tsagelman? Oh, ongetwijfeld? Oh, goed, natuurlijk. Als het in Verens geest, dan. Maar oh, zal het vast wel willen doen. bra? Ja. Ach, laten we dan meteen die gespijker te koppen slaan. Onze regisseur zou natuurlijk zelf. Ja, zo denk ik er ook. Ronald zelf? Ja. Nou oh, ja, dat zou natuurlijk de ideale oplossing zijn. Ronnie Joris, ja. jij gaat gewoon een paar weken in ons huis, in Montagnola wonen, hè? Ach, je weet het, dat is daar rustig. En het meer is blauw. Oké, okay, best, best. Maar dan moeten we het eerst over een percentage hebben, want uh, er kunnen misverstanden ontstaan. Per percentage? Hm. Het is me nogal een werk om die hele troep op de modellen toer te brengen. Eigenlijk. Oh, ja, goed. Maar ik doe het niet oh, beneden okay. de 50%. 50% van de tandjermers? Ja. Oh, dat, dat is al een grap, Holland. Nee, om de donder niet. 50 procent? De helft van wat ik krijg? Jij wilt ons zo'n beetje bewerken. Het de... is geen beetje bewerken. Er kunnen geen drie zinnen blijven zoals ze zijn. Anders kunnen we wel inpakken. Je zo'n ijs. Ik heb nog nooit in mijn leven iets voor niets gedaan. En ik vind dat nog altijd een zeer juist principe. Ja, maar 50 procent. Wat dacht ik, jij dan? Nou ja, ik, ik dacht natuurlijk aan een honorarium. 6000 of tienduizend. Alleen omdat jij zo duur bent. Als ik het doe, dan wil ik ook meedoen. Nou, 20% dan. 50%. Er zijn nog andere regisseurs. Nou, niet waar, Hendrik? Zo eenvoudig is dat niet, Tilly. Ik heb gewoon al voor die tijd onder contract. Als jij hem niet wilt, dan staan we voor het probleem wie hem dan betaalt. Ja, maar dat is toch... Je vraagt niet. 50 procent, wat vind je daarvan? Als het stuk succes heeft, is 50 ook lang niet gek, Lili. Dat, dat, dat, zagen we maar. Ja, kijk eens, het eh, ensemble moet de regisseur maar uitzoeken. Maar u heeft het geld, u hebt leiderschap, zonder u is. Wij geven onze wensen te kennen, maar, maar dat het de ensembles in artistieke opzichten van je hand. Wij mogen onze partners niet bevoegd, he, mevrouw Bruckner. En bovendien zal Ronald Quirin het stuk een eind vooruit helpen. Dynamische naam is een regisseur, met succes, hè? Ik sta helemaal alleen. Niemand helpt me. Daarvoor heeft Verens gewerkt. Maar alles nu wordt afgenomen. Je hebt me alleen gelaten, Verens. Die is alleen met mij te doen. hebben durven ze. Vijftig. Horen oh, nou eens even, Tilly. Het is helemaal niet ongebruikelijk. Maar goed, ik neem Bolly wel even mee. Ik weet dat er we een drankje staat. En dan zullen we zien of er niet iets gaat vallen. Nee. Dat komt dan kom nou maar mee, Ronald. kom ja. we mee, hoor. Dat was gemeen. En jullie laten het toe. Ja. Hij hey, weet nou eenmaal wat hij waard is. Twee jaar geleden was er nog geen mens die hem kende. Toen was hij de regieassistent van Tenser. En niet alleen zijn regieassistent. En nu kan hij zulke eisen staan. Vijftig procent. Ik laat me door die vent het vel niet over de oren halen. Ja, dat is jammer. Dan wordt Jet Set niet opgedoeld. Heinz. Nee. Op het ogenblik kan weer in zijn prijs bepaald. Als jij achter me had gestaan. Maar je kijkt ijskoud toe hoe ik word uitgebuit. Hoe oh, zou je zo vriendelijk willen zijn aan mijn positie te denken? Ik moet hem er maar buiten houden. Ik, ik moet onpartijdig zijn. Hmm. Zo onpartijdig ben je toch niet altijd geweest? Denk maar eens aan Montreux. Goed, altijd Montreux. Vergeet je dat nooit? Nee, een vrouw denkt over die dingen. Want ja, dat was toch ook een, een reisavontuur? Hmm? Nee, dat is niet waar. Dat was meer... Iets in je moet naar verlangd hebben. Ja, maar niet mijn hart. Ik heb Goed, laten we maar liever overzwijgen. zwijgen. Maar in elk geval is het je plicht tegenover mij om de prijs van die vent te drukken, verdomme. Vertel het je, Slatter. Tilly, wie is blij dat het stuk wordt opgevoerd? Het wordt opgevoerd. zeg nou alleen nog maar dat je het terwille van mij doet. Jana, nu. Wat denk je final een But then you fall into Chateau Au Brion, Een after that, and after that, soda. is even. Zo misschien. Op het moment zijn we er weer terug bij hem. God, dat nee. ja, vind ja. oh, Die verrassingen oh. van jou, Tilly, zijn grandioos. Wat <tiedacht> had ja, je durven zwiepen. Wie is het eigenlijk? Ja, dat oh, ja, ja. moet je beslissen. Dat wordt een hit. Het zou dus daar begrepen kunnen zijn. Nee, nee, nee. Nou, van Holtse. Nee, nee, nee, nee. Van nee, de Holtse. Ja. Wat? De het was Ferns. Holtse dacht ik nam het meestal op als hij aan de vleugel zat te componeren. En dan kon hij het controleren als hij een nieuw nummer maakte. Hij was zo verkwistend met zijn invallen. Van die schat van melodieën mocht er niets verloren gaan. Hij vond van alles. Hij wilde niet weer vallen. Maar ik wou alles bewaren. Deze bandjes, lieve vrienden. Een een Ja, aan de staan. Nou ja, ja, wie doet vandaag de dag nog de moeite? Maar zijn stem, hij zelf... Oh, een fantastisch idee. Daar krijg ik een dubbel pagina voor. Waarschijnlijk de binnenpagina's. Ik heb de kopal. Ferenc Brugner, was erbij? Dat is zo, vader. Dat is zo. Vandaag is hij erbij. Maar hij zou niet willen dat we op zijn verjaardag... Kom, laten we vrolijk zijn. De dansmuziek die nu komt, is natuurlijk ook van hem. Ferenc, alsjeblieft. En Willy? Tevreden? Ja, ik geloof het wel. De stemming is goed, hè? Ja. eh, uh, hoe loopt het? Met Juts, Oh, dat komt wel goed. Ze willen allemaal en ze moeten allemaal. Ik moet alleen hard blijven. Ik ben fantastisch. Oeh, maar toch? toch? Ja, ik meen het oh, Sorry, dat had ik idee. Soms denk ik. We kennen elkaar al zo We beheren beide zijn latenschap. We zijn allebei alleen. Soms erg. Maar Lothar. beschouw dat als een voorstel. Bedoel jij dat we onze Gema moeten samenvoegen? Billy. Jouw uitzendrecht en mijn van mijn grond laten... sluiten de heilige band van het huwelijk. München en Montagnola vullen elkaar aan. <laughs> het is heel amusant, maar... ik bedoelde het persoonlijke... Lothar. Mijn status nu is gunstiger voor mijn werk. Kijk nou eens om je heen. Deze partij als mevrouw Wabra. Ho, ho, ondenkbaar. Image. Het is een afschuwelijk woord. Maar het is belangrijk. Nou ja. Het is beter zo. En nu iets heel anders. Wat denk je? Dat we meteen een lang moeten uitbrengen of tot de première moeten wachten? Didi. Daar. Het is Dat staat. Finch, toch nu? Nee. Af. Huh? Oh? Oh, wacht even. Neem me niet kwalijk. <tie> ah, Wat ah, Moeder, wat is het allemaal? Wat het is nu het nu met het ongemak? Moeder, dat de... kan. Kom maar niet naar dit bibliotheek. Laat me eens bekijken, Ralf. Och, jongen, je ziet er moe uit. Je hebt helemaal niet geschreven dat je kwam. Ik wou even rassen. Ik dacht dat we deze avond rustig... Ik wist niet dat het hier kermis was, moeder. Kermis? Een klein feestje, een verjaardagsfeestje voor je vader. Een klein feestje? Het is een kermis? Alle bekende gezichten van de film, van de televisie, het toneel... Dat was toevallig onze branche. Heb je het filmadresboek ter hand genomen? Het zijn allemaal vrienden, alles. Ja, vrienden. Als ik me goed herinner, moeder. Met de meesten hebben jullie toch altijd per aangetekende brief gecorrespondeerd? Nou, hè? In dit beroep zijn er nog eenmaal spanningen, woordenwisselingen... Ach, dat begrijp jij niet. Maar, van. maar dat buffet. En een veeringsbruik naar katalog is een gramofoon praten voor iedereen. Je hebt er wel wat aan ten koste gelegd. Is dat een verwijt? Maar je had toch geld zorgen, moeder? Oh, deze avond brengt de kosten vijftigmaal op. Ruw geschat. Ja. Ik verzoek je daar begrip voor te hebben. Ik wil het niet. Wat? Uit met de pret. Ik ga erheen en ik smijt ze eruit, allemaal. Zeg maar stapel stapelgek geworden. Ach, beheers je troep toch? daar. Misschien is het een troep, maar het zijn allemaal belangrijke mensen. Je kunt toch geen herdenking met zestig personen Een, een, een tantiëme polonaise? Heb jij wel eens nagedacht over de reden? Misschien weet jij het allemaal niet zo goed. Nou, om het je dan heel duidelijk te zeggen, papa heeft niet meer zoveel aftrek. Maar daarvoor dat feest, moeder, nu. Dat is toch afschuwelijk. Moeder, ik, ik hoef dat geld niet. Oh, nee? Kun jij het missen? Ik denk van wel. Dan zal ik jouw geheugen eens opfrissen. Jij hebt toevallig zo ongeveer de langste en duurste studie uitgezocht die er bestaat... Jij bent in je vijfde jaar en Iris is in de vijfde maand. Laat Iris er buiten, moedigen. Iris wil ook leven, en zo goed mogelijk. En dan, wat ons nog te wachten staat. De tijd die jij als assistent moet werken. Het kind, de bruiloft. Zonder een eigen huis doe je het toch niet, hè? Als je het goed gewend bent, of wel? Ik... Is het waar of is het niet waar? Ja. Goed dat je dit ziet. Dus... het inziet. Dus... Dus goed, moeder. Ja, soms sta je toch wel even met je ogen te knipperen. Ik hou de hele boel op gang. Ik zorg dat het allemaal loopt. En alles wat ik krijg, dat zijn verwijten. Neem me niet kwalijk. Natuurlijk neem ik het je niet kwalijk. Oh. Jij kunt het ook allemaal niet overzien. Je bent nog zo jong. En een buitenstaander. Hm. Hm. Nou, je kunt de gasten nu begroeten, half. Uh, als je je hebt verkleed. Uh, ik heb niks bij me. Je weet toch wel vaderspullen zijn? We zijn even groot. Uh, nee, nee, dat alsjeblieft niet. Nee, ik ga zo wel. Ook oh, goed. Ach, tegenwoordig trekt niemand zich daar nog iets van aan. Ik ben blij dat je er bent, Ralph. Ja, moeder. En Iris? Die gaat het niet zo goed. Ze voelt zich belabberd. Oh, dan wordt het een meisje. Dat geeft niks. Nou, de meeste gasten ken je wel, hè? Ja, moeder. Ja, ga maar vast. Ik kom direct. Oh, oh, lieve, kom hier. Laat me je een kus geven. Hallo, Elian. Hallo. Dag. Dag. Dag. Het wordt tijd, jongen. Op je vaders verjaardag. Dag, ik ben net gekomen. Goedenavond, meneer Blukna. Een fantastisch verjaardagsfeest, hè? Ja, he? ja dat merk ik, dokter Zagelman. Je moeder is een voortreffelijke gast, vooral Ja, moeder bewonder ik ook. Dat verdient ze, Alf, Dat verdient ze. En nu jij er bent, kom ik met een verrassing. Hè? Het mooiste verjaardagsgeschenk voor Ferenc. En voor jullie. Wat dan wel? Ja, een geschenk waaraan verschillende daaraanwezigen hebben meegewerkt. Dames en heren, sinds een paar minuten staat vast dat Ferenc Broekner's musical Jet Set in het Kunstlertheater wordt opgevoerd. Oh. Ja. En Ronald Quirin krijgt de regie en de televisie neemt de ensignering voor haar rekening. Ralf, Ralf wat zeg je daarvan? Daar zou vader heel erg blij om zijn. En jullie kunnen ook blij zijn. Je moeder en jij. Oh, ja. Dieralf. Laat me zo'n profiel bekijken, jongen. Eh, uh, zo? Eh, uh, ja, ja, ja, zo. Ja, ja, ja. Gelijkenis met Ferentje is werkelijk frappant. Je zou hem hebben kunnen gebruiken om voor jou te poseren. Nee, schat, dat was niet nodig. Dat hebben jullie bevestigd. Maar zelfs als ik hem nodig had gehad, meneer Brukten junior studeert ergens anders en niet eens muziek. Jij verhaalt. Alfred. Wat zou jouw vader ervan gezegd hebben? Godzijdank zou hij hebben gezegd, meneer Broodwold. Zou ik niet voor de hand hebben gelegen? Ik geloof het niet. Mijn erfdeel is op dit punt nogal minnetjes uitgevallen. Huh? Als vader componeerde moest ik de kamer uit, anders had hij geen ideeën. Ja. Kostelijk maar, menselijk. Op het menselijke vlak ging het toch heel goed tussen jullie? Uh, ja. ja, heel erg goed. Als ik in de vakantie van het internaat thuis kwam, waren we onafscheidelijk vader en... Ja, vader en Ralf, dat waren het. Oh, twee. Zo zijn herinneringen aan zijn vader moeten publiceren. Vertel eens wat over je vader, al. Uh, oh, ja, ja, ja, ja, ja. Dat, dat, dat verhaal van die dirigent. Uh, ja, of, dat verhaal, uh, ja. ja, ik weet het al. Uh, vader nam mij eens mee naar de opvoering van een van zijn operettes. Ergens in Gorlitz of in Breslau, geloof ik. Uh, de kapelmeester wou beslist zelf dirigeren. Hoewel, vader, dat natuurlijk veel beter kon. Ja, en? Uh, de première begon... Alles scheen goed te gaan, maar vader merkte dat de dirigent angststweet op het voorhoofd stond. Na een poosje hoorde hij hoe de kapelmeester het orkest toe riep, niet meer kijken, ik ben er een ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Oh, ben leuk. Ferris heeft heel wat leuke anekdotes te vertellen. Oh ja, ja alsjeblieft. Nee, nee, stop, stop, ja, stop. Ralf, Ralf, een verzoek. Ga aan de vleugel zitten. Hele Jan, je weet dat dat ook niet speelt. Het is voldoende dat je daar zit, daarbij je vertelt. Mm. Je gezicht, je stem. Alsjeblieft, Ralf. Doe ons dat, plezier Een uitstekend idee. Goed. Alsjeblieft, meneer Van ja. den ja. ja. uh, Is het zo goed? Ja, maar je moet hem alleen nog openmaken. Oh. Leg je handen op de toetsen. Ja, zo? Ja, zo. Kijk nou eens, kijk nou eens. Dezelfde smalle, lange handen. Zo is het uitstekend, Ralf. Nee. Ja, wacht nou even, Liane. Toe. Ja. Ralf, buig je een beetje naar voren. Weet je dat niet meer? Ja, moeder. Een lok over je voorhoofd. Nog nee, schat, laat maar ik doe het wel. En nu glimlachen, Ralf. Glimlachen. Met je ogen half dicht. Ja, Ralf. Ja. Blijf zo zitten. Mijn oh, god. En vertel nu verder, Ralf. Vertel. Ja, precies zo. Mijn god, dat is. Dat is. En vertel nu verder over hem, Ralf. Vertel. Moet ik jullie allemaal iets vertellen? Ieder van jullie was toch vaker samen met vader dan ik? Nee. doe blijf alsjeblieft zitten, Ralf. Net als zo even. En dan. Jana, Jana, die glazen nu toch niet? Die zetten? vlug! Ralf, laat je handen zo liggen. Ach, wat Ralf, Verens. Stil nu allemaal. Verens zal voor jullie een sonate. Hij zelf. Een jaardagsfeest, een hoorspel van Horst Pilar, dat werd vertaald door W. Willekberg, werd Tilly Bruckner gespeeld door Wiesje Bouwmeester. Haar zoon Ralf door Hans Veerman, die ook de tekst van zijn vader, Veerens sprak. Wabra was Gerard Vermeers. dokter Zadelman, Wart de Eliane en Arvid Roland werden gespeeld door Willy Brill en Frans Zomers. Straten was Huip Horizont. Werd Vierzigman, Jan Borkus. Cornelia Mewis, Joke Haaglen. Slata Oels, Diane Degui. Ronald Kwerin, Hugo Prinsen. En Kai Broodwalf, Paul Deen. De door Pies Scheffer voor Jet Set gecomponeerde pianomuziek werd gespeeld door Jacques Schutte. Dit was een co-productie van de Belgische Radio en Televisie, BRT en De Vara. Regie, Ad Leukler.